Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Je kunt veilig naar een theatervoorstelling of een congres, dat zegt Fieldlab, dat proefevenementen organiseert om te onderzoeken hoe dat veilig kan. Uit de eerste resultaten blijkt nu dat binnen evenementen veilig georganiseerd kunnen worden als er maar wel een paar maatregelen worden genomen. Een sneltest vooraf is een hele belangrijke maatregel. Dus binnen 24 uur voordat je naar het evenement gaat, laat je je sneltesten. En met een negatieve uitslag kun je naar het, naar het evenement toe. Daarnaast het dragen van een mondkapje uh, in, een, in de fase dat men gaat uh, bewegen, dus niet als men zit. En als dat allemaal gebeurt, dan hoeven bezoekers tijdens het evenement geen anderhalve meter afstand te houden. Een automobilist in het Limburgse plaatsje Voerendaal heeft vanochtend kunnen voorkomen dat een vrachtwagen een huis binnenreed... De chauffeur was onwel geworden en de truck reed langzaam een tuin binnen. De automobilist zag het gebeuren, sprong uit zijn auto, klom in de cabine en bracht de vrachtwagen tot stilstand, meldt de politie. En in Naaldwijk in Zuid-Holland is vannacht een groep jongeren betrapt op een illegaal feest. De agenten die langsreden hoorden geluid uit de schuur komen. De feesthangers werden gewaarschuwd, vluchtten naar het tuinhuis en deden de deuren op slot. Dat ze weigerden open te doen, moest de politie de boel forceren. Zo'n veertig jongeren werden opgepakt. Ze hielden zich niet aan de coronaregels, luisterden niet naar de politie... en een paar beledigden de agenten ook nog. En Feyenoord mag nog steeds hopen op een plekje in de Europa League volgend jaar. De Rotterdammers moesten vandaag tegen FC Utrecht... en trokken met pijn en moeite een 2-1 overwinning over de streep. Mede dankzij captain Steven Berghuis die de winnende maakte, zag commentator Suze van Kleef. 17 goals, 12 assists, de meest waardevolle speler van de eredivisie. Die Steven Berghuis maakt het dus weer waar. En Utrecht hier druipt echt af. Die teleurgestelde René Haken die zijn ploeg nog een beetje probeert te bedanken. Maar Utrecht hier zeer teleurgesteld na deze wedstrijd tegen Feyenoord. De Rotterdammers staan nu vijfde. De eerste vier ploegen plaatsen zich direct voor Europees voetbal. En het weer nog. In het westen is het droger, zijn er opklaringen met af en toe een zonnetje. In het oosten en zuiden moeten ze nog even wachten. Daar blijft het bijna de hele dag bewolkt. Het wordt max 5 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging door werkzaamheden op de A4 Amsterdam Den Haag. Tussen Amsterdam, Sloot en Knoopend Bad Overdorp 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Een lekker zonnetje en een graadje of zes uh, op dit moment in uh, Zandvoort. En welkom terug bij Zandvoort op zondag uur twee. Daar zitten we inmiddels alweer in. En uh, uur twee ook weer heel veel gezelligheid uiteraard op het geluid van Zandvoort. En uh, uiteraard uh, ook uh, weer het, het uh, nieuws en uh, de beste muziek. We begonnen trouwens met een klassieker uit de jaren tachtig. Fruitcake was dat en My Feet Won't Move. Wat gaan we in nu twee doen, Albert-Jan? Uh, nou, allereerst even uh, om uh, half vier tijdens de evenementagenda. Kijk er vooruit op uh, de actiedag op 23 april, want dan is er een speciale actiedag uh, uh, georganiseerd voor een zieke Liam. Er moet geld ingezameld worden, want uh, uh, Liam leidt aan de SMA2-ziekte, een hele zeldzame ziekte en medicijnen zijn erg duur. Dat om half vier. Uiteraard kijken we straks ook weer even naar de tussenstanden in de voetbal-eredivisie. Welke toch wel spannend zijn. Want we hebben natuurlijk gisteren de echte El Classico gehad. En vandaag hebben we El Classico van de Lage Landen. FC Groningen ontvangt Herenveen. Met Ar Arjen Robben op de bank. We gaan de provincie in tweede uur. We gaan naar, allereerst naar Zandvoort Zuid. Want daar is een melkveehouderij en die bestaat inmiddels 150 jaar. En het is nog de enige melkveehouderij in de omgeving. 150 jaar melkveehouderij in Zandvoort-Zuid. Dan is er in Haarlem weer een actie met ten name van de blauwe tram. De blauwe tram die reed van Haarlem naar Den Haag. Maar ja, wel in Zandvoort natuurlijk ook de blauwe tram, hè? Ja, klopt. Dus er wordt weer een, een helemaal gerestaureerd en opgebouwd. Daar hebben we een bijdrage van. En we gaan naar de Beemster. En wel naar de Beemster Keizerkerk. Want daar zijn plannen om die toegankelijk te maken voor publiek. Dat wat betreft CFM in de regio het tweede uur. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Wij hebben er weer zin in. En kijken doe je via www.zfm-live.nl. Zie de nieuwe bluf. Wanneer is het klaar? Je weet wat ik wil en je wilt het net zo graag. We staan bij elkaar. En nu is het nog stil, maar bij iedereen brandt de vraag Kan het, zo kan, dus ik heb niks om handen vandaag Het grootste misverstand is dat niemand nog iets kan dus gaan.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 so oh. Something new And it's breaking my heart the best.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 Dat was Maxi Priest en the Wild World. Afkomstig uit de TDK SA 90-tijd. En dan hebben we het nog over cassettebandjes. Volk ja, Zandpoort en de regio. Nou, dat hebben we ook weer gehad. Dan gaan we de regio in Albertjan. Ja, en we gaan naar Zandpoort Zuid. Want boerderij Westerhoeven jubileert. De melkveehouderij aan de Mi Middenduinweg in Zandpoort Zuid bestaat 150 jaar. Het is de laatste melkveehouderij op Velsens Grondgebied. Een prachtige mijlpaal. Zo stelt boer Paul Dijkzeul. Maar als je erover nadenkt is het natuurlijk ook wel confronterend... Dat er, nog steeds, uh, dat er nog slechts eentje over is in onze grote gemeente. Onze collega's van NHTV maken, de, maken daar de volgende reportage. Ik neem hem wel eventjes op. Paul Dijkseul. Kan, kan, kan ik jou later even terugbellen? Ik heb net een uh, televisie interviewtje, Johan. Ja, is, is dat goed? Ja, het is best even wennen al die aandacht. Maar als je bedrijf 150 jaar bestaat, dan is dat natuurlijk ook best bijzonder te noemen. Maar of het went of niet, boer Paul vertelt min vol trots over boerderij Westerhoeve en het leven hier. Als enige melkveehouder in de gemeente Velsen. Als je erover nadenkt, is het wel confronterend. Dan denk je, het is toch van de zotte dat er in zo'n hele gemeente nog maar eentje over is. Ja. En die een is voorlopig niet van plan om te stoppen, dus uh, ik blijf nog heel wat jaren de een van gehouden, denk ik. Als kleine jongen van vijf jaar werd Paul al gegrepen door het boerenleven. Met de paplepel ingegoten door zijn vader en moeder, die de boerderij hier in 1988 wisten over te nemen. Paul is vergroeid geraakt met het dorp en de boerderij. Uh, melkgehouden zijn is mijn leven, uh, is mijn passie. En, uh, ik kan me geen andere manier van leven voorstellen, ik ben zeven dagen in de week ouder en ik hoef niet zo nodig uh, vrije dagen of vakanties of uh, laat mij maar gewoon iedere dag vast ritme. En als de coronastorm is gaan liggen dan ontbrandt hier nog wel een feestje. Het, uh, dat mag op 150 en een half ook nog wel gevierd worden, toch? Zeker, dan drink je er een glas melk op? Of? Ja, of iets sterker. <lacht> melk drinken we iedere dag al. <lacht> Nou, laat uh, Paul uh, Dijk zo maar uh, boeren. Dat komt helemaal goed. Dus uh, hier in de regio wel leuk hoor dat zo'n bedrijf uh, nog bestaat. En voorlopig gaat hij er ook nog wel mee door ook. Dus dat is het uh, goede nieuws. Dank aan uh, NA Nieuws voor uh, deze reportage. We hebben hem weer met plezier uitgezonden bij Zandvoort op zondag. De zondagmiddag van CFM. Goedemiddag. fish in the sea You know how I feel River running free Fly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old Ja, ja. Lekkere gouwouwers op de zondagmiddag. En het zonnetje schijnt lekker. En het past ook eigenlijk wel bij deze plaat van Nina, Simone. En I'm feeling good. Het is uh, tijd om even te kijken naar de ruststanden uh, bij de wedstrijd. Die vanmiddag om half drie gestart zijn in de eredivisie. Maar voor de mensen die het gemist hebben, zullen we ook even wedstrijd nummer één van vandaag nog even doornemen. Uh, oh, ja, laat mij die maar even doen, want dan kom je goed uit. Uh, ja, de wedstrijd kwart over twaalf begonnen, uh, inmiddels afgelopen. FC Utrecht ontving Noord eindstand 1-2. Nou, de wedstrijd half drie hebben we VVV Venlo tegen PSV uit Eindhoven. PSV heeft gescoord en staat het inmiddels 0 tegen 1. En FC Groningen, El Classico der Lage Landen tegen SC Heerenveen... Nog, op dit moment nog een brilstand. 0 tegen 0. Nou, en Ajax uh, gaat, uh, gaat het weer uh, zwaar krijgen vandaag uh, in de competitie. Want uh, ze moeten het om kwart voor vijf gaan opnemen tegen RKC Waalwijk. Ik ben benieuwd uh, hoe die wedstrijd uh, gaat. Ze spelen in ieder geval uit. Dus dat is in ieder geval een handicap. Uh, ja, dat wel. Maar, uh, maar geen publiek. Dat maakt het dus weer uh, een stukje rustiger. Ja, dat is ook <laughs> zo. Maakt het ook, uh... Maar goed niks meer uit. De klassico van vandaag nog steeds 0-0. Het is een tactische 0-0, denk ik. Daar verwacht ik toch in de tweede helft wat meer, uh, meer actie. Maar we houden het voor u in de gaten. Zometeen gaan we het hebben over de actie voor uh, Liam. Maar eerst uh, deze van uh, Carly Simon. They were clouds in my coffee echte ZOS-plaats. Deze van Carly Simon... en Joris Zelveen. Het is half vier, normaal gesproken dan altijd... een uitgebreide evenementagenda. Maar uiteraard, vanwege corona... zijn de meeste... evenementen nog niet van start gegaan. En we hebben wel aandacht... voor een heel belangrijk evenement... wat er plaats gaat vinden, albert -Jan. 23 april, speciale actiedag... voor de zieke Liam. De vorige maand één jaar geworden Liam leidt aan de zeldzame ziekte SMA 2. Om geld in te zamelen voor het peperdure medicijn dat nodig is... wordt binnenkort een actiedag georganiseerd. Uh, in de Zandvoetse krant heeft er al eerder keer aandacht aan besteed... aan de ernstig zieke Liam... die snel behandeld moet worden om kans te maken op genezing. Op 23 april is er een speciale dag georganiseerd... om nogmaals aandacht te besteden aan de kleine Liam... Er zijn inmiddels al 3.089 donaties overgemaakt, maar het eindbedrag schrikt u niet van 2 miljoen euro voor het medicijn. Dat hem kan redden is zo ontzettend groot dat het eindbedrag nog lang niet in zicht is. Desondanks houden de ouders van Lian moedig vol om geld in te zamelen. Inmiddels is er al een bedrag van 61.883 euro opgehaald, maar dat is natuurlijk nog lang niet genoeg. Geef Liam een toekomst en help mee. Ga naar steunliamtegensma2.nl. Steun Liam. Steun Liam tegen sma2.nl uh, sma2 en doe een donatie. Of start zelf een actie, zoals bijvoorbeeld Meeson van vijf en Bodi van drie jaar gedaan hebben. Zij, gingen, zij gaan namelijk langs de deuren voor lege flessen om geld in te zamelen voor Liam. Dus ga voor meer informatie over de actiedag en over de donatiemogelijkheden. Voor Liam naar de website www.steunliamtegensma2.nl Een hele belangrijke actie dus ga de website bezoeken en uiteraard doneren voor het goede doel voor Liam en het hele dure medicijn. 2 miljoen euro, niet normaal zeg, maar goed, laten we hopen dat we heel ver gaan komen met deze actie. Wij gaan bij Voor en de regio door met OMI.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 Vanmiddag lekker heel veel oude muziek op de Zandvoortse radio. Als eerste door de Omi en de Cheerleader, gevolgd door de politie uit de jaren 80 en Every Breath You Take. Voor Zandvoort en de regio. Ja, we duiken weer de regio in, zoals we altijd in het uh, tweede uur van uh, dit programma doen, uh, Albert-Jan. Klopt, en we gaan uh, naar het Westfriese dorp Winkel en we gaan naar Haarlem. Want stap voor stap begint de grote droom van Haarlemmer... en tramliefhebber Wim Beukenkamp uit te komen: de herreizenis van de Blauwe Tram. Op basis van de originele bouwtekeningen probeert hij het iconische vervoermiddel te reconstrueren. In het West-Friese dorp Winkel zijn de onderdelen aan elkaar gelast. En de tram wordt vanaf aanstaande maandag in Haarlem verder afgebouwd. Volgt u hierbij de reportage die onze collega's van NHTV hierover maakten. En, en zo voelt het ook. Prachtig moment. Haarlemmer en tramliefhebber Wim Beukenkamp is dol en dol blij. Zijn favoriete model van de blauwe tram, die tot 1949 in de stad rondreed, is weer terug van weg geweest. Dit tramstel was baanbrekend. Het was de overgang van de oude klassieke trams naar de moderne trams. En het is wat dat betreft ook te beschouwen als de grootvader van de trams die nog steeds rondrijden. De tram belandde na jaren trouwe dienst tussen Haarlem en Den Haag op de schroothoop. Wim vond dat zo jammer dat hij hem graag wilde laten herbouwen. Op basis van de originele bouwtekeningen werd hij in het West-Friese winkel in elkaar gelast. En nu wordt hij in Haarlem bij het NZH Vervoermuseum verder afgemaakt. De elektrotechniek moet er nog in, moet er nog draaistellen onder. Dus we hebben nog zeker drie tot vier jaar heel hard werk om er een echte tram van te maken. Maar het begin is er. Ook de stoelen en banken worden nagemaakt, allemaal met de hand door Timmerman Kees van Egmond uit Zandpoort. En dit is dus teakhout, eikenhout. De Leunings hebben het echt luxe gemaakt. Daaronder ook teakhout, Met afwerkenlandjes op de grond weer, eikenhout. En die kun je op een gegeven moment, als ze in de tram gaan werken, kan je het zo in elkaar zetten. Ja, ik weet, ja, nou weet ik een beetje hoe het moet. Nou praat ik er makkelijker over. Wimse blauwe tram gaat straks ook echt weer rijden. Alleen niet in Haarlem, want daar is geen spoor meer. Ik hoop dat ooit Haarlem zijn tram weer terugkrijgt. En vele Haarlemmers hopen dat met mij. Maar tot die tijd gaan we kijken of we er in Den Haag mee kunnen rijden... waar hij ook vroeger gereden heeft. Tot zover deze reportage van onze collega's van NH Nieuws. Ja, wij hebben ook wat te maken met de Blauwe Tram hier in Zandvoorts. Klopt. We hebben natuurlijk de Blauwe Tram nu bij het Louis-David's carré. En uh, ja, dat, uh, dat is dus een, een, een clubgebouw. En uh, ja, na 72 jaar is hij dus nu weer terug in Haarlem. Alleen dat nog wel zonder wielen. Dat, is, <laughs> dat rijdt een <laughs> beetje moeilijk trouwens. Wij hebben een geweldig initiatief. Een stukje ja, werelderfgoed, zou ik bijna zeggen. Ja, klopt. Dus...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 008 bellen, had ik dat boek nou uit of niet? Hier ook kaarten bij bestellen. Vergeet de vuilde zakken niet. Die afspraak was veranderd en overrekt dat feest naar de nieuwe van Fellini ben ik gelukkig al geweest. Ik ben geweest.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 Stap springen op de maan. Zoveel te doen. Ik heb nog zoveel te doen. Ik moet hier ook. Er moeten nu nog testdagen bij en vaccinatiedagen en maar op. Dus uh, we hebben nog heel wat te doen, uh, Albert-Jan. Ja, en dit is alweer weer PESCO, hè? Ja, PESCO. Oh, de, de, de PESCO is er dan weer. Ja, nou, ik ben benieuwd of, uh, of het land uh, nu uh, van slot gaat. Maar ja, ik denk dat we voor die tijd allemaal wel horen wat er gaat gebeuren en wat er niet gaat gebeuren. Ja, dat lekt zeker wel uit uh, vanavond. Rikken daar maar op, joh. De toontje lager en zoveel te doen. Voorstand voor en de regio. En wij duiken weer de regio in en we gaan naar de Beemster ditmaal niet voor de kaas, maar wel voor de kerk. Als je die 32 meter omhoog heeft, hebt geklommen en je ziet dit uitzicht, dat maakt me gewoon blij. Danielle Woudstra staat bovenaan de Beemster Keizerkerk en bekijkt het uitzicht. De voorzitter van Visit Beemster wil anderen graag ook zo'n kijkje gunnen. Aan het eind van het jaar kan dat. In plaats van de kruipdoor/sluitdoorroute Kruip die er nu is, worden er vaste trappen geplaatst. Hier, oh, zometeen, even kijken. Ik heb natuurlijk eerst al reclame. Het zal toch niet? Ja. Ja, echt waar? Nou, hij doet helemaal niks even. Dus, uh... Nee, de computer is langzaam, hè? Ja, ja, ja. ja. Maar goed, in ieder geval, uh, bedoel, je hebt niet alleen uh, Visit uh, Beemster. Oh, dat <laughs> ik. Ja. Maar je hebt, ja. je hebt ook, dit is toch ook wel een mooi, uh, mooi stukje natuurgebied. Ja, we gaan de kerk in. de Beemster, behoorlijk hoog. Wie nu een kijkje van boven wil nemen, komt bedrogen uit, maar daar gaat verandering in komen. Straks komen de bezoekers door deze deur naar binnen. En zij kunnen dan via een nieuw te maken trap, kunnen zij hier naar boven naar de kerktoren klimmen op 32 meter. Je kunt nu wel naar boven, maar het is een hele klus. Dus kruip door, sluip door. Via smalle trappen en nauwe luiken lukt het ons. Hier kun je dus Werelderfgoed Droogmakerij de Beemster zien. Iets waar we al heel lang naar wensen, dat we dat op, vanuit de lucht, vanuit de hoogte kunnen laten zien aan onze bezoekers. Dat kan. En wat voor moois je kan zien is waarom we Werelderfgoed zijn geworden. Is vanwege ook de verkaveling, de rechte wegen, de rechte sloten. En als je hierboven staat... Uh, dan kan je dat zien, dan kan je dat ervaren. Ja, 1 december, dat is de dag dat wij de verjaardag hebben van het werelderfgoed. We zijn dan 22 jaar werelderfgoed. En uh, wat we dan gaan doen, dan gaan we natuurlijk de klim gaan we openen. Wij hebben dan als openingsact dat we dan up naar beneden gaan. En uh, als het goed is gaat de burgemeester mee. Ze heeft uh, toegezegd dat ze dat graag wil doen. Jullie durven? Ja, wij durven, tuurlijk. tuurlijk. Nou, is het ook wat voor jou? Abzeilend uh, naar beneden, Albert-Jan? Ik hou liever van kruiddoor door naar door, boven. Ja, oké. Okay, <laughs> nou, het is uh, 32 meter inderdaad, uh, die kerk uh, daarin. Uh, de Beemster. Dank aan uh, nh voor de reportage. En zodra dadelijk gaan we het nog even hebben over uh, dit weekend van uh, de keukenhof. We hebben het er al eerder over gehad, maar we hebben de, de cijfers binnen... Het okay. lijken wel het eh, RIVM, <laughs> het, eh, het corona woord. wordt dramatisch gedaan. <laughs> ja, <ja. Nee>, ja. <laughs> Zoiets. Nou ja. je hoort het uh, zo dadelijk. Dan krijg je de cijfers van de keuken naar nou, deze van Amy Stuart in de Knuckle Over de cassettebandjestijd, de TDK SA90. Dit komt weer uit de glitterbollen tijd, Albert Jan. Dit is een single van Amy Stewart en Knock on Woods. Nou, we hebben dus de cijfers binnen van het, van het keukenhof in Lisse... Daar zijn dit weekend 12.500 bezoekers geweest... die toch tijdens de test, het eerste testweekend hebben kunnen genieten... van uh, al het moois wat daar, daar op dit moment in uh, bloei staat. Mensen moesten vooraf een uh, negatieve test uh, kunnen overleggen... en uh, ja, dat hebben die 12 uh, ruim 12.000 mensen er uh, nou echt wel uh, voor, op, uh, voor over gehad. Want uh, ja, het was toch een hele ervaring om dat uh, mee te beleven daar uh, in Lissabon. Ja, en volgende week is nog, nog ook weer zo'n testweekend. Maar ga daarvoor vanaf morgen, als u kaarten wil hebben, naar www.keukenhof.nl. En u kunt daar dan kaarten bestellen voor weekend, Want dan is het weer een, nog een testweekend. Ik vind het al heel wat, 12,5. Ja, is het ook? Ja. Nou ja, ze hadden maximaal uh, 5000 per uh, dag, geloof ik. Ja. Dus uh, ja, ze hadden maximaal 15.000. Dus het zat bijna vol. Dus ja. uh, toch ah. een hele. Goed. Hele mooie prestatie van uh, de Keukenhof uh, uit Lisse. En wij feliciteren uiteraard de Keukenhof uh, ook uh, daarmee. En uh, mocht er uh, weer wat te melden zijn over de Keukenhof, dan doen we dat uh, bij CFM. We gaan van de Keukenhof gaan we naar uh, andere velden. Dan gaan we naar uh, het, hoor, het, het groene veld, het voetbalveld. Daar hebben ja. we het dan over. En uh, twee wedstrijden vanmiddag om half drie gestart. Tweede helft van de wedstrijd. Uh, allereerst uh, VWV Venlo thuis tegen PSV. Het was lange tijd een 1-0 in het voordeel van PSV. De tussenstand is momenteel 0 tegen 2. Dus PSV lijkt met 2-0 tegen VWV Venlo. Nou, de derby der uh, lage landen, daar schiet het maar niet op. Het schiet echt niet op. Nee, die kunnen net zo goed uh, afsluiten daar en, ja. uh, in de gaan. 0-0 <lacht> <Stop. lacht> tegen 0 op dit moment, uh, Albert-Jan. Ja, dus uh, echt uh, niks aan. kort voor vijf nog de klapper van de dag. RKC Waalwijk thuis tegen Ajax. En wij zijn er zometeen weer na het nieuws en weer van 4 uur. En Goud is de ene laatste voor vieren. De nieuwe Freek en uh, Susan. Als je mijn gedachten eens kon zien... dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht dat dit al het einde was. Zeg maar is het beter zijn Als ik bang ben om alleen te zijn... hield ik misschien te snel van jou. Ik dacht dat het werken zou. Ik had het ook niet zo bedacht...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 nog een Die ook uh, nog uh, mooi uh, kan zingen samen, Suzanne en Freek, daar hebben we het dan over. En hun nieuw gelijk, dat heet uh, Goud. Dat is vlak pak voor vieren, we kunnen er nog eentje draaien en dan zijn we terug uh, zometeen na vieren. Met onder meer het gedicht van de dag, de Pit Report en veel meer.